Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Grapperhaus ziet een totale lockdown nog niet zitten, zei hij vlak voor de ministerraad. Laten we echt even met elkaar kijken, hoe kijken de deskundigen daarnaar? En die zeggen op dit moment ook, we moeten echt nog even in beeld krijgen wat zijn de effecten... ...van het pakket van uh, eind september en het pakket van uh, 13 oktober, zeg ik al. Verschillende deskundigen en artsen willen juist wel een totale lockdown. Ze vinden dat het nu veel te hard gaat met de coronacijfers... ...en dat de huidige maatregelen niet genoeg helpen. Het kabinet is nu bij elkaar om te praten over de coronamaatregelen. Dat was eigenlijk niet gepland, omdat ze in Den Haag nu eigenlijk herfstvakantie hebben. Voor het eerst tijdens de tweede coronagolf is er een Nederlandse patiënt op weg naar een Duits ziekenhuis. Hij of zij lag op de IC in Almere, maar daar is niet genoeg plek. Vanmiddag wordt er ook een tweede patiënt naar Duitsland gevlogen. Je vindt in de supermarkt straks nog steeds vega burgers en vegan gehakt. Vleesbedrijven wilden af van die namen. Ze vinden het niet kunnen dat producten waar geen vlees in zit wel zo mogen heten is het Europese parlement het niet mee eens. En dus hoeven de etiketten en namen van vega-producten niet te worden aangepast. En nu er vanwege corona geen supporters meer bij wedstrijden mogen zijn... kijken fans in de bios naar hun favoriete voetbalclubje. Gebeurt ook in Maastricht? Of gebeurt de, moet ik zeggen? Tijdens de wedstrijd MVV Excelsior rende een supporter van de Limburgers naakt door de zaal. Hey! Ja, de Bios was niet blij met de streakactie en gaat nu geen wedstrijden meer uitzenden. Het weer, de zon komt er steeds vaker doorheen. Het is een graad of 17. Morgen bewolkt, maar wel droog. En zondag komt er weer regen. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de a 22 beverwijk verwijkt 10 minuten vertraging met afrit Eindmuiden vanwege bergingswerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Melis en Leentje, dat er waren twee mensen. Heel tot gewoon, net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning. En daaraan aan het Leentje geweldig de pest.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 Naar de helling getrokken. Daar stonden ze heel vakkundig het lek. Leentje komt toen haar meubels gaan poetsen. Wat de stof van het gruppje zag, belaafende de drek. Maar ze lagen niet lang bij ons in de Amstel. Toen kwam er een smeren zoeien met een bed. Hij zei: Jullie moeten hier wegwezen, mensen. Jullie met dat broodje besmet. En we hebben een boom Het ligt in de hand zo. We hebben een sluitje. Die zal.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 van uh, Zandvoortlunst. We werden wat melig van al die Amsterdamse nummers. En dit is er ook zo eentje van een hoop drama, maar wel inhaken. Ja, wel mooi toch? He? Ja, het is wel vrolijk. Ja, Dat ja. is een ding wat zeker is met een hoop drama, maar... Ja. Maar aan de andere kant, je moet inderdaad niet te veel horen. Nee, het is nee je bent snel ja, wel klaar. dan klaar. <laughs> nou, dan gaan we door met Cornelis Vreeswijk. Die heb ik uh, eind van het vorige nummer gehaald uh, Vorige uh, uur, en, hè? ja. Vorige uur, ja. ja. Vorig.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 dit was Cornelis Vreeswijk. Die is in IJmuiden geboren op 8 augustus als oudste van vier kinderen. En in Stockholm, daar is hij als kind al naartoe gegaan... op 12 november 1987 overleden. Hij was een van de betere tekstschrijvers in, in Nederland. Hij heeft echt hele leuke, leuke nietjes gemaakt. Een soort troubadour-achtig iets. Nou, ik denk dat we toch al veel goede tekstschrijvers in Nederland hebben. Hè? Jawel. En we verstaan ze natuurlijk ook ja, Engelse ja. teksten. Ze verstaan wat minder, maar in Nederlands wel, ja. Ja. Want uh, Doe Maar is eigenlijk ook zo'n groep... die uh, met goede Nederlandse teksten... Ja, Ja. ja nee, natuurlijk heel veel succes gehad ook. Ja, ja. die krijgen we nu met uh, Sinds een dag of twee. Ja. Sinds een dag of twee vlinders in mijn hoofd... Sinds een dag of twee... I'm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 En als de pond zo lang was als de breedte van de stroom... dan kon hij blijven liggen, zei mijn laatst een econom. Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer. Zodoende is de pond dus kort en gaat hij heen en weer... Dan vaart hij uit, dan legt hij aan, dan steekt hij weer van wal. En ondertussen klinkt langs berg en dal mijn hoerngeschal. Heen en weer, heen en weer, heen en weer, heen en weer. En als de bond dan weer zijn weg zoekt door het ruime op.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 And we- Met uh, de veerboot heen en weer. Heel ook hele leuke nummers gemaakt. Met de dode rit, en uh, koolrapen, lof, schosseneren en prei. Uh, de zeldzame luchtleerkever is na 74 jaar weer terug in Nederland. Sorry, nog een keer? De zeldzame jeugdleerkever. nog nooit van gewoon. Nooit van gewoon. ik ook niet, maar dat komt ook... omdat hij in 1946 voor het laatst in Zuid-Limburg was gezien. Aha. En nu na 7, 74 jaar is het beestje weer opgedroken in kerkrade. De kever leeft in holle bomen... en zijn leefgebied is sterk beschermd door, uh, door de Europese habitat. Dus kerkrade is al in lockdown vanwege het kevertje... Je zien hier een foto ervan. Het is een leuk groen kevertje. Volgens mij hebben we dat soort kevertjes wel vaker gezien. Maar dit is dan een juchtleerkevertje. En waar hij ineens vandaan komt... het is mogelijk dat hij nooit is weggeweest. Maar gewoon uh, zich verstopt heeft. En hij leeft in kleine groepen. En uh, ze kunnen generatie na generatie in dezelfde boom leven. Dan gaan ze wel op zoek naar een ander huis... dan is dit meestal binnen een paar honderd meter... Maar waarom de jeugdleerkever na zoveel jaren ineens weer opduikt in zuid limburg is volgens experts nog een raadsel. Maar het is wel apart toch? Ja. En goed maar nieuws. Je moet eigenlijk nog een keer uh, de naam uitleggen: Jeugdleerkever. Jeugdleerkever. Het staat niet bij waarom hij zo heet. Is de. de, de, de, de, de ja, nee, hij, hij heet nou eenmaal zo. Ja. <laughs> Meneer Jucht heeft hem waarschijnlijk gevonden en heeft er een leerkever van gemaakt. Geen idee. Oké, okay, muziek. <laughs> muziek.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 Zei, ach, op jij uit de bank? Nu heb je je vriend uit je kamer gezet. En mix je een liefde lucht drank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank. Bekijk het bak. Ja, Heel je hoog, geef mij. Alsof ik een kind was geloofd dat je dacht. Zes, je bent heel wat van vandaag. Je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal verlinkt was. Zes, maar denk je dat je het maakt? Zes, je bent heel wat van vandaag. Van vandaag, van vandaag. Ik ben je van plan?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 Als kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Dat was Wim Sonneveld met het dorp. En daarvoor natuurlijk het drukwerk met uh, Jeloog tegen mij. Het is weer uh, half drie, dus tijd voor onze uh, uh, groep artiest van de week. Alleen we gaan het iets aanpassen. We gaan niet een groep artiest, maar we gaan een album die jarig is een beetje in het zonnetje zetten. Dus bijvoorbeeld deze week is dat een album van Herman van Veen voor een verre prinses. Die is onder andere alweer 50 jaar oud, want die is in 1970 verschenen. Het is eigenlijk het vierde, het is het vierde, het is het vierde album van Herman van Veen. Dus laten we gewoon maar eens beginnen te luisteren... met het eerste nummer voor een verre prinses. En de voordat ik ging slapen... Was er op de radio, wat stemmige muziek. Een beetje weemoed voerde vaak. Een beetje heimwee in de maak. Een beetje treurigheid en zo. Toen is mevrouw herinnering met mij op stap gegaan. Helemaal naar jou. En ik dacht wat was het fijn En ik dacht waar zou ze zijn Een heel eind hier vandaan Een speeltje jonge hond was jij Een mooie gekke meid We waren nog zo jong En we dachten er niet aan Met elkaar naar bed te gaan En dat spijt me nog altijd eens toen was het uit en ben ik dood gegaan. Dat wist je zeker niet. Nu ik die late platen hoor, komt het verleden zuiver door. Ik heb medelij met mezelf. Ach, wat heb ik in het voorjaar veel van je gehouden. Het lijkt weer zo dichtbij. En daar doen we het maar mee, want nu volgt het A en B. en het wil Helmus van Assal. Dat was uh, Herman van Veen met Voor een Verre Prinses. Het eerste nummer van zijn album voor een verre prinses. En dat dus was geschreven door Herman van Veen en Willem Wilmink. Verrassend. Ja, Herman van Veen is natuurlijk uh, niet alleen bekend van uh, uh, zijn mooie zangtalenten... maar ook van zijn uh, ja, toch cabareske uh, soloprogramma's, Harlequijn bijvoorbeeld. Ook bekend natuurlijk van de Waterlandse eend Alfa J Kwak. En daarnaast natuurlijk ook, hij is uh, ambassadeur van Unicef Nederland geweest... Dus hij is heel veelzijdig geweest, heel veel gedaan. En moet je je voorstellen, tot op heden heeft hij 184 cd's... 21 dvd's... een zevental boeken... tientallen scenario's... allemaal geschreven, ongelooflijk. Die man die uh, energie vandaan had, ongelooflijk. Het tweede nummer van uh, het album dat ik wil gaan draaien is De Vluchteling. Dat is een vertaling van The uh, Partisan door Anna Marley... En hier zaret. De vertaling is door uh, Rob Crispijn. Daar komt hij. <tied> Alles achter Ik ben mijn naam vergeten Ik heb vrouw en kind verloren Maar ik ben niet alleen De bergen zijn mijn vrienden. Een boerin heeft me verborgen. Onder kolen in de kelder. Toen de vijand kwam. Ze stierf zonder iets te zeggen. Wie vlucht is elke schaduw, een soldaat of een verrader. En er is steeds de angst, die je nooit alleen laat. En belooft als je goed luistert Dat er vrede komt Misschien vandaag of morgen Nu de aarde is besmeurd de hemel wordt verscheurd, door geschreeuw om hulp. Is het leven zinloos? En in Warschau of in Praag Veertig of vandaag, er is geen verschil. Voor wie op de vlucht. Is. Dat er vrede komt. Misschien vandaag of morgen. Vijftig jaar geleden, maar nog steeds actueel. Als laatste wil ik dan uh, roosgeur draaien. Dat was het, uh, het allerlaatste nummer van de, het album. Voor een, verse, voor een verre prinses. Hier komt hij. Iets vrolijker. Kind, wat ben je warm. Je gloeit zo in mijn armen. Ik brand mijn lippen aan je mond. Ik smelt als ik je zoen. Maar zeg niet steeds niet doen. Terwijl je wil dat ik het doe. Ik heb nog altijd niets gedaan en toch ben ik doodmoe. De warmte van je borst, de hitte van je buik, verschroeit mijn gloeiend heden toch als ik je navel kus. Maar zeg niet steeds niet doen terwijl je wil dat ik het doe. Ik heb nog altijd niets gedaan en ben toch al doodmoe. In paniek, ik doe het licht al aan. Je jas is hier, de deur is daar, sta op en klee aan. Waarom kwam jij bij mij, terwijl je wil dat ik niets doe? Vat geen kou en ga maar gauw weer naar je moeder toe. Ik heb wel, uh, Pim, voor uh, Herman van Veen. Mooi, hè? Ja, ja, heel mooi. En dat 50 jaar geleden. Ja. Ik kan me nog wel herinneren, eigenlijk. Ja, ja oké, okay, dat, ja. dat doen we. Dat, dat ja. niet op, we dan, zijn hè? nog in de glans van ons jeugd, Pim. Ja. Dat doen we niet vandaag, nee. Uh, we hebben de laatste RIVM-cijfers... en uh, helaas hebben we weer een record te pakken. In totaal 10.007 mensen positief getest op corona... En hoeveel nieuwe ziekenhuisopnames zijn, dat is gestegen... het aantal ziekenhuisopnames is gestegen tot 2073. Dat is 70 meer dan gisteren. Maar ook positief en, niet, 187 ja. hebben het verlaten. Hebben het verlaten. Het is niet bekend of ze naar huis of naar een revalidatiecentrum mochten... maar ze zijn oh. er wel uit. Ja. En van de IC zijn er in totaal hebben 34 mensen de IC verlaten... Het is dus niet bekend of ze naar de verpleegafdelingen zijn gegaan... of uh, ja. naar een uh, groen glas, grasveldje. Dus het aantal is maar met 9 naar 472 gestegen. Ja. ja. ja. ja. Helaas. Dus, maar we gaan met uh, naar Freek de Jonge. Ja!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 Is het Is er een waar kan ik heen? Ik kan niet naar Cuba. Ik Wil niet naar Cuba, want is me te zoet. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Polen. Dan gaat het toch goed Ik wil niet wonen En nog wat nieuws over Haarlem. Haarlem bestaat op 23 november 775 jaar. En dat zou groots gevierd worden. Maar wegen corona gaat dat natuurlijk niet door. En ja, hopen ze toch dat het in het voorjaar wel mogelijk is... dat er wat uh, feesten gedaan kunnen worden. Maar uh, dus de Haarlemmers, de muggen, gaan er wel een, uh, een borreltje op drinken met z'n allen. En vlaggen uithangen en dat soort dingen meer. Maar helaas, alle grote feesten gaan niet door. O, oh, het is 775 jaar. Ja. En dat, hoe oud is uh, Zandvoort dan eigenlijk? Nou ja, ja Zandvoort ja. Die was al in, in 1100 bekend. Dus we, we staan langer in principe. <lacht> <lacht> we winnen weer. Ja, weer? Uh, uh, en, uh, <lacht> we heetten toen Voerde. En dat was een samenstelling van uh, Zand en Voerde. En wat voordeel dan betekent, weet ik ook niet precies. Ja, nee, nee. Tot 1722 was het gebied in handen van de heren van Brederode. En een eeuwenlang leefde het dorp van de visvangst. Maar in de 19e eeuw ontstonden er andere bronnen van bestaan. En in het Verenigd Koninkrijk kwam toen het zeebaden op. En Zandvoortse artsdochter Messinger, die uh, introduceerde dit gebruik in Sandvoort. Ah, vandaar Sissy. Ja. Sissy kwam met de trein. En daarom hebben we ook een trein gekregen. Omdat Sissy natuurlijk wel moest aankomen. Ja, natuurlijk. ja, ja. ja, ja. Dankjewel Sissy. Ja. Ja, ja, dat heeft Sissy goed gedaan. Ga <laughs> <laughs> Ja. ja. Dit, dit was dus uh, lunchroom, we gaan er zo meteen uit. Niet nadat we nog eventjes terug zijn gekomen... op het, uh, op het debat tussen Biden en Trump. Wie denk jij dat gaat winnen, Pim? Ik persoonlijk denk... Uh, ja, ik durf het niet hardop te zeggen, maar ja. Ik denk toch Trump inderdaad. Dat hij toch ja? een of andere uh, grote... Uh, of kleinduitse hoed haalt. Ja. Uh, toch, uh, ik, ik hoop het niet persoonlijk, maar ik uh, ben er bang voor. Ja. Ja, ik, ben, ik ben juist bang dat, dat Biden wint en dat Trump niet af wil treden. Dat hij de macht niet over wil dragen. Nee, dat is natuurlijk ja, dat is zijn plan B ja. ja. ja dat, daar heb ik wel vertrouwen in. Dat gaat hem niet lukken, denk ik. Nee. Dat, dat betreft is uh, de rechtszaak daar wel uh, goed genoeg. Ja. Ja. ja, ik heb wel ja. laatst gelezen dat uh, ze zijn allebei zo oud zijn. Dus het is ja. heel belangrijk wie de uh, vicepresident is. Ja, maar terecht. Het is toch ook belachelijk, twee van die bejaarden. Half de oude kerels. Ja, <laughs> Dat moet je land gaan regeren, hou toch op? De oudere ouderen zijn niet meer zo oud als vroeger. Hè? Nou, hun zijn oud. Dus ze, <laughs> zijn oud <ja. laughs> ze zijn echt wel oud, ja. En het zijn alle twee dikke zeventigers, hou toch op. ze zijn toch echt te bejaarden? Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Mijn oma zat toen in een bejaardenhuis. Mijn ja, andere oma toen. niet trouwens ja. hoor. Man. De ene wel. Uh, we hebben dit, uh, deze twee uur uh, Nederlandse muziek gedraaid... met uitzondering van het eerste nummer. Volgende week gaan we over naar de Beatles. En daar weet Pim alles van. Daar gaan we een heel mooi programma van maken. Daar gaan we een heel mooi Beatles-programma maken. Tot volgende week. Tot volgende week.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 Voor gek wordt verklaard en alleen de volgers vliegen van de oost naar West Berlijn worden niet teruggefloten, nog niet meer geschoten. Over de muur, over het ijzer Gordijn. Omdat ze soms in het westen soms ook in het oosten willen zijn. Dat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. Welkom. Wat zie je weer? Best Verlein. De koorvuurstendom. Er wandelen mensen langs Porno en Picchu. Waar Mercedes en Cola.